We gaan praten met uh, Renzo Ruis. Die heeft de vier dagen gelopen voor het goede doel. Uh, en uit uh, New Unicum. Renzo. Goedemorgen. Hoe was het? Uh, ontzettend mooi. Ontzettend zwaar. Maar heel leuk om het nog gedaan te hebben. Ja. ja ik uh, zie op uh, Facebook uh, allemaal foto's van jou. En Klopt. Uh, het is inderdaad een, uh, een hele happening hè? Ja, het is echt, echt. Het is drie dagen carnaval in Nijmegen. Ja. Het is echt. echt. Het is niet is te beschrijven, ik moet hem echt een keer gelopen hebben om erover mee te praten. En is het de ja. eerste keer voor jou? Het was uh, de eerste keer en gisteren zei ik ik doe het nooit meer en nu heb ik een nachtje geslapen en ik denk, <laughs> nou wie weet volg volgend jaar weer. En dan wordt het, vierdaag, ja. dan wordt het vier dagen hè? Dan heb ik dertig gelopen Ja, hè? ja, ja. Het was nu, uh, nu was het uh, hoort door, uh, dat? Ja, door de 39 graden ja. van dinsdag. Oh, dat is. De teun gaat af, dus schrik niet. <laughs> ik denk dat hij hier met Peter overleg hebt zo. Hey, um, drie daagse, uh, ja. gelopen. En voor welk goed doel liep je? Ik uh, heb gelopen voor Nieuw-Indicum, waar ik al anderhalf jaar werk in de catering. En ik heb altijd gezegd: ik wilde vier dagen lopen, maar voor een goed doel. En. Toen kwam ik bij een nieuw unicum uit. Ja, die mensen die, die, die, die kunnen niet lopen, die zitten in een rolstoel. Ik kan nog lopen. Um, ja, en daar gaan we iets, iets voor doen. En toen heb ik met de organisatie gezegd, wat hebben jullie nodig? Nou, toen kwamen ze uit met uh, de VR-brillen... Uh, de organisatie wil gewoon dat de mensen uh, ja, toch uh, uh, hun wereld een beetje uh, groter wordt. Uh, uh, de, de brillen worden aangeschaft, er wordt software, er wordt, wordt gekocht, er worden spelletjes voor de mensen. Ze zitten in een rolstoel in Zandvoort, maar ze kunnen door die brillen een rondje maken door het centrum van Barcelona. Mooie herinneringen ophalen op plekken waar ze geweest zijn. Uh, zo wordt hun wereld ook weer een stukje groter, want ja, ze zitten maar op een plek wat vrij... Klein is natuurlijk voor hun. Wij, uh, wij stappen naar buiten naar het werk en we kunnen overal naartoe en die mensen kunnen niet overal naartoe meer. En hoeveel heb je opgehaald? Uh, tot nu toe staat het tel op 3000 euro. Zo. En tot eind augustus kan er nog gedoneerd worden. Ja, en hoe doen we dat? Uh, de Vierdaagse Sponsorloop.nl en dan mijn naam Renzo Ruijs moet ja, nog een maand, maand nog gedoneerd worden. Oké, okay. en hoeveel brillen uh, heb je nu eigenlijk al uh, bij elkaar genomen? Ge op, uh, op dit moment zijn het uh, vier, vier brillen. Uh, ja, met de software en de, en de spellen. Dus uh, ja, we hopen op zoveel mogelijk natuurlijk. En, uh, de bewoners leven enorm mee. Ik heb gisteren nog een, een filmpje gekregen. Ja, en als je die onderweg afspeelt, dat, uh, ja, dat doet je ontzettend goed. En ja, dan weet je ook waar, waarvoor je het doet. Hebben jullie wel zo'n bril uh, in, in Unicum? Nee, ze hebben hem nog niet en uh, wanneer ze hem gaan aanschaffen, ben ik ook de eerste die met een bewoner uh, hem samen gaat testen, dus dat vind ik wel heel spannend. Ja. Want ik heb totaal geen idee van wat een VR-bril kan doen voor mij en zeker voor de bewoners. Ja, en, en, uh, maar hoe komen jullie erop om, om, om, om dat voor brillen te gaan doen? Uh, nou, de mensen wilden, uh, wilden iets, iets, iets gaan doen. En de VR-brillen, ja, dat, dat is voor de bewoners ontzettend belangrijk. Even ter uh, info, VR is uh, virtual reality. Reality, ja. En dat ja, houdt ja. in, als je zo'n bril opzet, dan kan je jezelf in een heel andere situatie uh, ja. neerzetten. Dat, stel, iemand die ging elk jaar naar, naar Barcelona op vakantie, maar die kan er nu niet meer komen, omdat hij nee? in een rolstoel zit. Mm -hmm. ja, die zet die bril op met de software en ze zien gewoon heel Barcelona uh, uh, door hun eigen ogen heen. Ja, dus, ja. Dat is voor de mensen natuurlijk wel ontzettend belangrijk. Wij stappen het vliegtuig in en we gaan naar Barcelona. Ja, dat zit er voor die mensen gewoon niet in. Nee, nee precies. Dus Het is, uh, het is echt heel, uh, heel, heel bijzonder en heel modern eigenlijk. Voor, voor die, voor die, voor die, ja, zeker. En voor die mensen is het gewoon, gewoon, gewoon echt, echt van belang... om ja, meer te zien dan nieuw dan Unicum uh, uh, zelf, zeg maar. Hey, je kan uh, doneren op uh, Stichting Vrienden van Unicum Zandvoort. www.devierdaagse-sponsorloop.nl ja. En uh, nou, ik zie dat er uh, doelbedrag is: 3500 euro. En 85% is al uh, bereikt. Ja. En er zijn ja. 95 donateurs. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, ik ben er ook heel blij mee. En ik wil ook iedereen bedanken die wat, uh, op wat voor manier dan ook iets heeft gedaan. Ook jullie natuurlijk. Met de, uh, nu eventjes in de uitzending. Uh -huh. ja, zonder al die mensen. <kje> ik moet lopen, maar. Ja, die mensen moeten natuurlijk uh, doneren en uh, het vertrouwen hebben. Dus uh, ja, iedereen bedankt in ieder geval. Ja, nog even terugkomen op het lopen van jou. Uh, ben je uh, uh, heel erg uh, uh, gesteund onderweg door, uh, door mensen uit Zandvoort en van Nieuw Unicum? De, de eerste dag stonden drie collega's van mij bij de finish. Oké. Okay. Ja, en ja, ze, hebben, ze hebben een filmpje opgenomen, uh, uh, collega's en, uh, en bewoners... En, uh, ja, die heb ik elke dag al even afgespeeld als ik het even niet meer zag zitten. Nee, maar, Zou, gaan collega's ook meelopen dan? Nou, dat, dat, dat niet, maar, <laughs> maar, maar, maar, maar je komt jezelf wel een paar keer tegen op, ja. op, op, op, op zo'n dag. En dan denk ik, ja, ik, ik zet hem aan en dan zie ik die mensen praten met, met, met vol met liefde en, en je kan het. En, en, en met steun denk je ja, mijn voetjes die doen dan wel pijn en blaren, maar voor hun doe ik het uiteindelijk. Dus, nou, wat, wat doet dat met je? Ja, oh, oh, ja, heel veel. Ja, natuurlijk. Het is wel een, een, een bepaalde emotie, natuurlijk, dat, uh, dat je opkent En het zijn zulke lieve mensen allemaal. Ik kan met iedereen goed overweg. En uh, ja, het is echt een verschrikkelijke ziekte natuurlijk, uh, uh, MS. Ja, wat heet. Dus, ja, dus uh, als je onderweg even niet meer ziet zitten, dan denk je van, vind ik hem, ik zet dat filmpje aan. En uh, ik ga er gewoon weer voor. En uh, ja, ik heb het gered. Hé, hey, top, uh, top Renzo. Uh, ik denk ja. dat de bewoners van uh, nieuw under een trots op je mogen zijn. En, ja, zijn ze zeker, dat heb ik al gehoord. Dus uh, ze vroegen al, wanneer kom je weer? Dan, uh, dan krijg je een gladiool. Dus, <laughs> dus dat, ze, dat wordt wel wat. Dus ze komen nog steeds lekker voor een kopje koffie en een kroketje? En, uh, zeker. Helemaal goed, helemaal goed. Zeker. Nou, hartstikke leuk. Ik ben... Uh, ja. Ik, ja, dat zijn mooie dingen. hè? Toch? Ja, zeker. Zeker. Als je iets voor een ander kan doen en, en, en dit eraan vastkoppelen... Ja dan, uh, ja, dan kan je alleen maar blij zijn. En, en, en ook trots natuurlijk. Hartstikke Want het mooi. Is, uh, het is drie dagen wikkelen. bikkelen. Maar ik heb, goed, dat ik heb je hebt uh, nu wel een jaar uh, de tijd om te denken naar je uh, nieuwe goede doel. Ik heb me al ingeschreven voor de slaapplek van volgend jaar. Oké, okay, <laughs> Nou, goed. dan uh, horen we volgend jaar zeker wel uh, voor wie je gaat lopen. Waarom? En ter afsluiting, Ger, nog een vraag? Ja, nou, geen vraag. Ik wil nog even de adres uh, uh, vertellen. www.devierdaagse-sponsorloop.nl En dan uh, verwijzing naar uh, Renzo uh, Ruis. Oké okay, Renzo, bedankt. En uh, volgend jaar horen we meer. Hartstikke bedankt. Fijne uitzending nog. Oké, okay, bye bye. Dag weer. Doeg.